...manieren kunnen ze zich bij mij melden. Maar kunnen we jouw folder halen? Ja, die folder die is verspreid hier in Zandvoort... ...en is onder andere bij het uh, Zandvoorts Museum te krijgen. Daar ligt die bij de receptie. Want volgens mij zag ik ook bij fysiotherapie de boeren in de Swalue-straat uh, liggen. En ik hé, hey, kijk eens even... Ja, dat is uh, dan denk ik niet mijn folder. Ik heb hem wel uh, bij de huisartsenpraktijk van dokter Scipio okay. rondgebracht. Hij heeft hier ook uh, bij de bibliotheek ja. heeft gelegen. Misschien ligt hij er nog wel. Dus dat zijn uh, punten waar mensen ook naartoe kunnen voor die folder. Maar het makkelijkste is natuurlijk om meteen naar de website te gaan of de telefoon te grijpen. We hebben nog heel even. Ga je ja. in 2010 nog meer cursussen geven? En welke dan? Ja, mijn bedoeling is wel om daar continuïteit uh, in te brengen. En uh, ja, wat ik ook gemerkt heb is dat mensen het ontzettend leuk vinden om na aanleiding van zo'n cursus een excursie te gaan doen. En bij de eerste cursus werd dat al spontaan georganiseerd door de cursisten zelf. En dat sloot heel erg mooi aan op de cursus Moderne Kunst, omdat er net in het Van Gogh Museum een prachtige tentoonstelling was over de kleuren van Van Gogh. En uh, zo zijn we op excursie geweest, dus daar zit ik ook over te denken. En dat zou ook bij deze komende cursus over de Vlaamse schilderkunst een heel leuk idee kunnen zijn. Omdat er net in uh, België in Leuven een prachtige tentoonstelling is, heel bijzonder, over het werk van de middeleeuwse kunstenaar Rogier van der Weijden. He, dus in die zin is er uh, een vervolg op deze cursus mogelijk. En ik zou het erg leuk vinden om volgend jaar bij voldoende belangstelling wat onderwerpen extra uit te diepen. Dit zijn nu de grote lijnen, de overzichtscursus. Maar bij de oude kunst denk ik bijvoorbeeld eraan om iets te gaan vertellen over uh, ja, restauratie van uh, oude Italiaanse schilderijen. Omdat ik dat allemaal uh, zelf heb. ...meegemaakt uh, in het Bonten van Frantenmuseum in Maastricht. En ook iets te vertellen over de verzamelaars van die oude Italiaanse kunsten. Er zijn hele boeiende verhalen over te vertellen. En ook de moderne kunst waar heel veel belangstelling voor is gebleken... ...zou ik graag uh, willen uitdiepen om ook uh, wat kunstenaars uh, nader te kunnen belichten. En daar is genoeg aanleiding voor natuurlijk uh, Van Gogh... Ja, er valt heel veel over te vertellen. Maar zo iemand als Mondriaan of Picasso, Dali. Dat zijn zulke interessante artistieke persoonlijkheden. Dat je daar op zich ook weer makkelijk een cursus aan kan wijden. Nou, dat klinkt allemaal heel goed. Lieselotte Jong, heel hartelijk bedankt. En heel veel succes met, succes met de november, de vijfde, de twaalfde en de 19e Met de Vlaamse schilderkunst. Dankjewel. From the coast of Ibiza to the island of Capri, from all the way to Malaga, I will follow you. Rose. There is so much a man can tell me, so much if I can say. You remain my power, my pleasure, my pain. Shaking the light Now won't you tell me he's a Healthy baby But did you know that when it's night My eyes become a Large and the light That you shine Can't be seen baby. Oh, I can Be there Rock and Dames en heren, tweede uur van het kunst- en cultuurcafé in Hotel Hoogland. Onder de schaduw die helaas al weg is van de Watertoren. En uh, de techniek wordt gedaan door Pascal van der Beek. Die is ook uh, bij ons uh, al een tijdje heerlijk uh, bezig bij de radio ZFM Zandvoort. Tegenover mij heb ik de echte dorpsomroeper. De Zandvoortse dorpsomroeper, want er zijn er veel meer in uh, heel Nederland en misschien ook wel in het buitenland. Nou, misschien voor sommige mensen die het niet weten, hij heet Klaas Koper. Klaas, ben je een echte zandvoorter? Ja, dat mag je wel zeggen. Al althans in de begrippen van echte zandvoorters, dan uh, kom ik een steekje tekort. Want ik ben door medische gevolgen in Haarlem geboren in het ziekenhuis. Oh, dus dan is het niet 100%. En omdat nee, dus het is niet 100%, maar ik voel me voor 100% zandvoorter. Heb je een bijnaam? Uh, ik heb eigenlijk geen echte bijnaam. Tenminste, die had ik dus niet, zoals uh, van oudsher. We waren met drie Klaas Kopers op Zandvoort en mijn twee neven hadden al een bijnaam. Dus ik hoefde er geen te hebben. Maar als ze mij bedoelden, dan was het Klaas van Zwarte Jaap. Want mijn vader, dat was Zwarte Jaap op Zandvoort. En hoe heet u die andere met een bijnaam? Dat was Klaas de Bul en Klaas Uttermoene. Waarom de Bul? Ja, dat was, de, dat was een familienaam, dat, uh, een bijnaam gekregen. Of waar die vandaan komt, zou ik echt niet durven zeggen. En Uttemoenen? Utte Uttemoenen, die Moene. kon niet zo heel goed praten toen die kind was. En dan zei hij altijd, ik ga het Moene zeggen. Ik ga het tegen mijn moeder zeggen. Okay. Dat, dat de rest zeggen. van je leven wordt ermee gestraft. Dus de rest van zijn ja, leven is een bijnaam. Is ja. Omdat het makkelijker is dat het te veel ja. kopers zijn in Zandvoort. Ja, ja, ja, het, ja het zijn een, bijnamen. Hè. Ja, ja. Ik zeg altijd als geldnaam het zijn bijnamen. Door wie werden die dan uh, benoemd? Die bijnamen? Ja. Ja, die kreeg je gewoon. Oh, Die kreeg klaar. je doordat je wat verkeerds gedaan had. Of dat je wat goeds <laughs> gedaan had. Oké, okay, dat ook dat je gebrek had. Maar je bent uh, Sarf, Zandvoortse dorpsomroeper. Hoe ja. lang ben je dat eigenlijk al? Vanaf 1994 uh, 94 ben ik begonnen. Dus dat is uh, 15 jaar nu. Zo. En in 1996 ben ik officieel aangesteld uh, als... Uh, Officieel gemeentelijke dorpsomroeper. Hoe is dat precies gegaan om dorpsomroeper uh, te mogen worden in Zandwoord? Nou, in 1994 waren er wat ontevreden uh, middenstanders. En die bestaan nou nog steeds Dus uh, Zandkorrels, de stichting Zandkorrels. En die hebben toen uh, allerlei activiteiten ondernomen. Onder andere dus, uh, het uitlichten van de watertoren, het uitlichten van het raadhuis. De, de vissen weer teruggebracht in het fontein, het fontein weer terug. En die vonden het ook nodig dat Zandvoort weer een dorpsomroepen kreeg. Wat waren dat precies, de zandkorrels? Dat waren middenstanders. Middenstanders, ja. En die hadden een vereniging economie. gemaakt, een stichting, ja, of ja, moeten we dat economie. zien? Nee, ja, stichting, stichting de, st de strandkorrels. En die vissen, die, die, die zwommen gewoon in de fontein bij de gemeente? Nee, die waren gepikt. <laughs> je kent ze wel, die drie okay. koperen vissen waar het water uitspijt in oh, okay. de fontein. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, die drie koperen vissen waar het water uitspijt in oh, de fontein. Okay. En die waren gejat en hun waren erachter komen waar ze zaten. En uh, mede door hun medewerking zijn ze weer geplaatst. Wordt en, wat gejat, en is het fontein, he? fontein, dat is weer bloembak af, want dat is toen een tijd bloembak geweest. Ja. En dit is weer fontein geworden. Ja, gelukkig want. je ja, toen gaat er weer een uh, flesje ja. drift in en zo. En dat ja, soort grapjes. Dat, uh, met, uh, dat zijn grapjes. Ja, ja. Dus, uh, ja, er wordt uh, heel wat gejat in wezen. Victor Bol die had uh, die meeuwen gemaakt. En op een gegeven moment werd het kapot geschopt. En het was een tijdje kwijt. En nu hangen ze gelukkig in het gemeentehuis ja, uh, ja, als ja, kunstobject. Ja, ja. ja, dat was ook een fonteintje voor het gemeentehuis. Voor de ja, van het nieuwe je? gemeentehuis. Ja. Ja. Vervelend. Uh, wie heeft jou precies voorgedragen dan als dorpsomroeper van Zandvoort? Dus eigenlijk de strandkorrels. De strandkorrels. Eén de iemand of met z'n allen is nee, er met allen. gestemd? Nee, nee, nou, nee, niet gestemd. Ze hebben gewoon, ze, gewoon bij mij aan de deur van... Uh, dat, dat zijn onze plannen. Voel jij er wat voor? En waarschijnlijk was het bekend dat ik een grote mond had. Dus. <laughs> en een duidelijke stem. En een duidelijke stem. Want ja, als je stottert, wordt het toch wel een Dus toen moeilijk. heb ik gezegd: nou ja, ik wil het wel proberen. Alleen de eerste keer het dorp in met lood in mijn schoenen. Nou ja, je weet het al, bij Jupiter staan die bankjes altijd op dat pleintje. Dus ik denk, als ik daar nou levend voorbij kom, dan, uh, dan zit het wel goed. goed. En ik kwam er inderdaad levend voorbij, ja, dus toen is het gaan rollen. De mensen wisten van niks, Je kwam gewoon daar netjes aan met je klinken, keurig opgepoetst en uh, ja, mooi ja, uniform precies. aan. en, toen ja, op, en ze... Weet aan je nog de... wat je verteld hebt toen, als eerste keer? Nee, zou ik echt niet meer durven nee, vertellen. Van het dorps, nee, wel... ding. Wat houdt het precies in om dorpsomroeper te zijn? Uh, nou, uh, alles wat maar verkondigd moet worden uh, om dat te verkondigen. Kijk, het is van oudsher natuurlijk. Er was nog geen radio, er was geen televisie, er waren geen kranten. Dus de boodschappen werden door, door dorps- oftewel stadsomroepen in het rondgebracht. En zo moet je het nu nog zien, alleen dan in een beetje mis toeristische aard. Ja. Maar ik roep dus uh, winkelopeningen, bruiloften, evenementen, noem maar op: van alles wat ze maar willen. Trouwerijen, uh, van alles. En wat moet je zo al kunnen als dorpsomroeper? Behalve natuurlijk een mooie, duidelijke stem. Ja, je moet een klein beetje voorkomen hebben. En uh, ja, je moet uitstraling hebben, vind ik wel. Naar het publiek toe moet je toch wel een zekere uitstraling hebben. En je moet in dit geval in zo'n dorp, moet je wel bekend zijn met alle in en outs van het, van het dorp, vind ik. Ja, en dat ben je natuurlijk ook. Jawel, dat, ja, tenminste ja. dat denk ik ja. wel. <laughs> Wat moet je ervoor doen? Ik bedoel, je wordt op een gegeven moment gevraagd door de gemeente. Nou, ga eens even vertellen onder andere, dit en dit en dit. Andere, En dan, wat, wat, wat doe je dan aan? Wat, wat, wat gebeurt nou, er vanaf wat dat ik, je het wat weet? ik aan heb is, is het traditioneel oude visserskostuum natuurlijk. Hè? Dat, uh, waar vroeger de vissers mee naar de kerk gingen. Dat, dat, dat het kostuum zondagse is het kostuum. Zondagse visserskostuum, ja. Ja. En voor de rest, ja, ik, ik doe er eigenlijk weinig aan. Ja, teksten maken moet je dan, vooral voor de concoursen. Ik, ik ben nu, 31 oktober moet ik in Winschoten, maar dan ben ik nu al druk met mijn tekst bezig. En die ligt dan zomaar een week, 14 dagen op tafel en die wordt elke keer weer gewijzigd. En dan denk je, vind je elke keer weer een ander woordje wat erin moet? Of een andere zin die veranderd moet worden? En uh, ja, daar gaat ook wel vrij veel tijd in zitten. Maar wel leuk. Maar dat is een ook. wedstrijd waar je dan naartoe gaat? Dan, en dan ga ik naar uh, wedstrijden Ja, naartoe. precies. We ja, hebben er negen van van dit jaar, dan moeten er dan nog één. Oké, okay, en dan is het jaar weer rond en, en dan, dan beginnen beetje, we weer opnieuw. En dan, ja, dan wordt de Nederlands kampioen weer bekendgemaakt. En dan, uh, dan gaan we weer opmaken voor het volgende jaar. Wie geeft jou de opdracht? Is bijvoorbeeld de gemeente Zandvoort of zo? Die zegt: luister eens, we willen graag dat je dorpsomroepen hoort ja, aanstaande zondag. Ja, want ja. dit willen wij graag ja, verteld hebben. Dat kan, dat kan. Dat kan de gemeente Zandvoort zijn, maar het kan iedereen zijn. Ik bedoel, het kan jij ook zijn. Oké, okay, ik ja. kan jij gewoon inhuren. Als met jij m n m n zegt: Goh, Klaas, <laughs> mijn buurman gaat trouwen, zou je willen omroepen? Nou, dan kom ik voor jou omroepen. Kom ik dan met allerlei anekdotes van uh, mijn buurman? Nou, nee hoor, het bruiloft er niet. Maar wel, wel als ik dus uh, zeg maar een, een, een uh, 50-jarige. Bruiloft of zo, wat als ik daar gevraagd word. Of een jubileum, iemand is 40 jaar in dienst of zo, wat bij de gemeente ook nog wel eens 25-jarig dienstverband. Dan wil ik wel anekdotes hebben natuurlijk, want dan ja. ga je een prevelementje maken en dan, uh, daar heb je informatie voor nodig. Want train je jouw stem nee. daarvoor? Nee, beslist niet. Helemaal niet. Nee, dus, uh... niet. Nee, nee, nee. Alleen als ik voel dat die, uh, dat die wat dan slechter worden is, dan, uh, dan heb ik daar de, uh, salietabletjes voor en, en, en zo'n keelspuitjes. Zo oh, okay. Van achter je keelspuit. Maar dat is het enige stuk, voor de rest doe ik er helemaal is dat een oude ik wets zing aan. Ik zing in twee koortjes in Zandvoort. Dat is mijn uh, ja. training. Oh, welke koren zing je? Ik zing dus nog steeds bij het gemeente zandvoort bij Café Koper. En ik zing bij het Wapen van Zandvoort, bij, uh, bij Greet van den Berg, de oh, Kolonisten. Ja, ja, eigenlijk dan... zie je het als levensliederen, smartlappen, zeemansliederen, van alles een beetje en... door elkaar. Dat is strak in pak, maar... Uh... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, juist nee, nee, nee, nee, helemaal uh, niet. Nee, normale... Lekker één keer, in de één, keer één keer in de maand, lekker zingen, echt voor zijn boerenfluit weg. O, heerlijk, ja. <s witnessing> ja. <socies> Hoe vaak ben je onderweg als dorpsomroeper per maand gezien? Ik heb het, ik uh, de laatste paar jaren bij, als, als, zover als ik het nu sta, dan uh, zit ik nu aan de 60 keer op jaarbasis. Dat is best veel, want er ja, komt reizen bij. Ja, nog heb ik er nog, uh, nog, drie, nog, drie, uh, nog drie stuks bij, dus als er niks meer bij komt, dan ben ik dit jaar 63 keer actief geweest. Zo, dat is uh, niet mis inderdaad. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. En niet lang. Uh, dat is vorige week nog, hè, in uh, Zandvoort zelf. week hadden we hier een koers. Ja ja ja. ja, ja, ja, ja, ja. Een druk weekend, een mooi weekend ook geweest. Ja. Trouwens, Zaterdag de omroepers en zondag de koren. Maar als het niet in Zandvoort is, dan moet je toch al heel ver. Wat is jouw verste plek geweest waar je als dorpsomroeper Ik, uh, van Zandvoort... Ik uh, ben naar Appingedam geweest. Dat ligt boven in het noorden van Groningen. Zo. Naar Middelburg. Naar Zand, Naar Ravenstein eens Oh, je kent Nederland beter dan ik. Wij komen op plaatsen waar ik normaal nooit geweest ben. Nee, precies. De laatste is nu nog in Winschoten, dus daar moet ik eind oktober naartoe. Moet je er altijd alleen heen? Nee, mijn vrouw gaat gelukkig altijd. Oh, Oké, okay. Maar het is niet zo dat je in heemsteden, de Heemstedse dorpsomroep er even op Nee, Nee, nee, mijn schoonste gaat ook wel vrij veel mee. En andere, af en toe nog wel zijn kennis. Maar alleen hier van Zandvoort gaan we dan alleen maar met z'n tweetjes. Waar ik benieuwd naar ben, hoeveel uren maak je tijdens een concours vanaf dat je vertrekt met de auto totdat je weer thuis oh, komt? Oh, dat wil je niet weten. Dat wil ik wel <laughs> weten. <laughs> nou, ik geloof dat we naar uh, Heinke Sands morgens om half zeven vertrokken en s'avonds om tien uur weer terug waren. Zo, en dat is eigenlijk non-stop inwezen, oh, ja, wakker non zijn. Non-stop ben je bezig. Ja. Maar nu naar Winschoten, dan uh, gaan we het even rustiger aan doen. Winsverwachting kan ook weer wat slechter zijn natuurlijk, eind oktober, dus... Dan gaan we vrijdag al weg en dan gaan we even langs Oude Pekela. Dat ligt tegen Winschotenan, want daar zijn we in de oorlog geëvacueerd geweest. Dus daar wonen nog mensen waar we bij toen in huis geweest zijn. Dus die vinden het wel leuk dat je nog eens een keertje lang ja, komt. Ja. Dan gaan we bij Kennis in Apingerdam overnachten. En dat doen we dan van vrijdag op zaterdag, maar ook weer van zaterdag op zondag. Dus dan komen we lekker op ons gemak zondag weer. Ja, gaan. want anders is het heen en weer terug ja, rijden, dus Dat dus het zijn poem. lange dagen. Maar goed, ik heb er geen probleem mee. Ik kan het wel hebben. Maar... Ja, dat is mooi. Ja. Krijg je reiskosten en onkosten vergoed? Ja, wij krijgen dus uh, van, op een concours krijgen we dus uh, een, uh, een uh, onkostenvergoeding, zeg maar. Ja. Maar van wie krijg je dat? Uh, dat moet de... de uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Degene waar het voor georganiseerd wordt... die moet daar een, een, een, een contributie aan onze gilde voor betalen... en daar wordt het uitbetaald. Dus de gemeente Zandvoort die betaalt een subsidie... en uit die subsidie krijgen de omroepers een vergoeding. Oké. Okay. Mag ik weten hoeveel? Nou, dat varieert. Dat ligt eraan met hoeveel omroepers we zijn. Ja, maar ik wil toch een bedrag als horen. We, nee, maar, maar als we dus met, met, met tien omroepers zijn of met vijftien omroepers zijn, dat het is een vast bedrag namelijk wat verdeeld oh, okay. wordt. En dat, ja, dan zeg ik, dat varieert. Dat kan van vijftientjes tot zeventientjes zijn. Maar niet meer? Nee, nee, nee, nee. 17 is maximaal. En moet je daar ook nog je eigen benzine van betalen? Daar betaal je je benzine van. Nou, daar hou je niet van over. Nee, maar het dat is, dat is een hobby en uh, elke hobby kost geld. En over het algemeen worden we dus uh, redelijk verzorgd um, uh, als we ergens zijn. Dus worden word je ontvangen met koffie en net als hier op Sanver krijg je een lunch aangeboden op het gemeentehuis en zo. Dus. Nee, maar dat weet je nou eenmaal. Als je een hobby hebt, kost dat geld. Maar het is niet zo van, uh, oké, okay, je krijgt geld, je bent het bijna allemaal kwijt aan de benzine in principe. Ja, ja je komt wel tekort. Nee, maar komt krijg te je kort. stelselmatig uh, wel koffie, lijkt mij. Het had wel heel erg geweest als je dat je het niet kreeg, of thee. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, Als we aankomen, dan is het altijd uh, koffie of thee of wat ook maar. En dan de plaatselijke lekkernij noemen ze dat dan. En ja, dat kan van alles zijn. maar dat geen dus... lunch of zo? Ja, hier in Zandvoort hebben we dus uh, dit jaar voor het eerst een lunch gekregen. Maar die andere maar die, plekken? Die, die zijn meestal allemaal uh, deels gesponsord. Als we dus nu moeten we naar Winschoten. Dan is de lunch 5 euro en, uh, en s'avonds het diner 15 euro. Dus ik bedoel, maar dan, ja. uh, het valt wel mee, maar toch? Ja, bedoel, nee, je houdt er niet uh, aan over, maar dat nee, hoeft ook nee, niet. Nee. Nee, Oké, nee. nee. okay. <laughs> de happy dorpsomroeper gelukkig. Ja. <laughs> ben je al in het buitenland geweest voor een concours en ja. waar? Ja, ja, ik ben uh, twee keer in België geweest. En ik ben twee keer in Engeland geweest. Mm. En in Engeland ben ik uh, één keer met de derde prijs. toen waren er, geloof ik, 35 omroepers. En één keer met de vierde prijs. toen waren er 43 omroepers. Zo. Dus dat vond ik wel heel leuk. Maar nou, dat moest in het Engels? Nee. Dat... Oh, maar gewoon in het Hollands? Ja. Apart, ja. Nou, dus ze, ze trekken daar dan altijd, als ze weten dat er Hollanders komen, trekken ze altijd een Hollandse jurylid aan. Ja, ik wou zeggen, want anders kan je wel gekste dingen zeggen en niemand weet het. Ja. Maar dat is een hele belevenis hoor, vooral in Engeland natuurlijk, al El die ja. town hè. Elke stad heeft daar een eigen dorp. Oh, oké. Wow. Het zijn onderburgemeesters, hè. Oh. Worden de koning aangesteld, die gasten allemaal. En zo, zo ja, de, of die lopen, ja, ja, die lopen in prachtige pakken rond. En <laughs> ja, zo. Dat is ook dus, ja. Geld genoeg blijkbaar, die krijgen beter lunches. Ja. <laughs> Meer geld. Die doen het dus echt als beroep. Die doen het als beroep. Ja. Ja. Wow. Ja. Wat zijn de voorschriften precies om mee te mogen doen aan een concours? Je moet lid zijn van ons schilder. Dus het is het Schilder van en op en Roepers Nederland. Daar moet je lid van zijn, of van een buitenlands schilder, dus Engels of, of Frans. Of uh, Belgisch, we hebben dit jaar een Amerikaan, maar die Amerikaan is ook lid van ons schilder. Dus, de... dus dat is het eerste vereiste, je moet lid zijn van, van het gilde. Moet je dat zelf uh, betalen, of wordt ja, ja, ja, het bijvoorbeeld ja, ja, ja, door gemeente ja, ja, ja. Ah, betaald? Dat is, dat is een twee tientjes per jaar, dus dat is uh, oh, okay. er te komen. Maar wat zijn de kledingeisen? Niks, kledingeisen, is, is daar is geen eis voor. Iedereen komt in het pak wat hij zelf... Uh, zou het graag wil. als oh. wil ze een clown op gaan treden dan. O oh ja? ja. Het <laughs> is wel even winnen denk ik. Nou, we ja. hebben in, in België hebben we een collega die... Nou, het is meer een clownspak als een omroeperspak. Maar ja, hier in Nederland hebben we toch wel vrij veel traditionele kostuums nog. En, en, er zijn ook een heleboel showkostuums natuurlijk. En dat kijken ze dan af van de Engelsen. Want de Engelsen dat zijn echt van die biefhuizers, van weet je wel. Die... die, die, die, die, die Towncraai town zijn het, maar het is een prachtig gekleed. En een heleboel Nederlanders, tenminste verschillende Nederlanders, die gaan zich daar aan spiegelen en die nemen mm. ook van die prachtige pakken, maar het heeft niks meer met het authentieke omroepen te maken. Nee, nee precies. Want dorpsomroepen, de stadsomroepen vroeger, die liepen in een Manchester pakken. Het was een armoedebestaantje. Wat is een Manchester pak? Weet je niet wat Manchester nee, is? Nee, dat weet ik niet. Ik en nou ik denk meer mensen zo. Ripfluweel, ik... weet je wat ripfluweel is? Ja ja, ja, ja, ja. Nou, Manchester is een groffere ja, ripfluweel. <laughs> Ja, sorry. Ik vraag me ook zelf niet weet. Maar ik denk dat er ook uh, luisterij zijn die denken... Huh? Een nest, Dank je. Ik hoor van Frits. Ik kom uit een goed nest. Ik noem uh, geen Manchester. <laughs> nee, waarschijnlijk niet. Mevrouw, vader in ieder geval niet. Uh, Klaas, hoe kom je aan jouw kleding? Je zegt dit is een oud visserskostuum. Een zondagskostuum. Is het gemaakt? Door ja, ja, die... ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, Het is uh, gemaakt. En uh, ik zou je vertellen. Ik had eerst eigenlijk een oud pakken toen Zandvoort 700 jaar bestond dus in 2004 toen heb Frans Molenaar heb je oh. wel bekend ja. Die heeft een heel nieuw kostuum voor me gemaakt. ter gelegenheid van 700 jaar bestaan. Maar toch even kritisch. We hebben van het Rode Kruis uh, zandwoord, Wat we niet meer mogen zeggen. Rode Kruis. Maar, nog wel. Uh, ja, ja nu nog maar net. Maar hadden we ook uh, van deze man uh, kleding. Maar toen gingen we dus naar Volendam met die ramp. En toen is iedereen hartstikke nat en onderkoeld geraakt. En de dames van de KLM die hadden allemaal kreukels in hun kleding. Dus hij was goed. Maar ik vrees dat hij toch weer even wat verder moet nadenken. en zo. Maar jij bent tevreden over... Uh... Ik uh, ben er prima tevreden ja? over. Want mijn pak kreukelt niet. En het kan nog tegen de regen. Also regenbestendig, Dat was in zijn goede tijd waarschijnlijk. Moet je hem zelf betalen? Ja, en mogen we weten hoe duur die is? Dat zou ik echt niet weten. Oké, okay. ik heb hem gekregen van Frans Molenaar, de laatste, dus. Oh, nou, kijk, waarom <laughs> te vriend? Hij luistert waarschijnlijk toch niet? Nou, zijn familie misschien wel. Ja, nou, ik was er ook heel blij mee. Dat was zijn bijdrage aan Zandvoort 700. Ja. Ja, dat is ook nog een hele happening geweest. Ja, dat er uh, ja. ja, Wat zitterend. heb je toen gedaan op die... Niks uh, veel in, bijzonders, de... voor ons niet. Ja, ik heb geposeerd voor dat beeld wat er voor dat museum staat. Ja. Daar heb ik er vijf dagen voor uh, geposeerd gezeten. Zo, hallo. Ja, maar het was wel gezellig. Wel... Ja, Omdat je de hele tijd stil zitten natuurlijk. Ja, acht kunstenaars zaten daar uh, te werken toen. Maar het was heel leuk. Dus er zijn acht beelden gemaakt eigenlijk. Er zijn acht beelden in, uh, in was gemaakt, ja. En één is het geworden, maar waar zijn die andere zeven dan? De zijn erbij, die hebben ze meegenomen. Dus ik weet dus dat erbij zijn, die hebben hem zelf in gips verder afgegoten. En eentje die hebben ze voor mij in het gips gegoten, die heb ik gekregen. Er staan er twee bij mij thuis. Eén van, van de kunstenaars en één van Kees Verkade, die, die zelf ook een beeld ging maken uit tijdverdrijven in die vijf dagen. Oh, gaaf. Heb je die gekregen of moest je die ook kopen? Nee, nee, die heb ik alle twee gekregen. Leuk. Maar weet alleen... je ook waar de rest van jou staat? Nee, zou ik niet weten. Ergens op ik de handel. Nee, nee, nee. Die hebben de kunstenaars zelfs nog, hè, die, die exposeren ze nog wel eens mee. Je krijgt nog wel eens een uitnodiging, dan ga je naartoe en dan zie je je beeld staan. Maar staat jouw naam er ook op? Dorpsomroeper nee, nee, Zandvoortse Nee, maar wel in de een... aankondiging. Als het in de catalogus ja. staat, zeg maar, dan staat er wel bij. dat... Maar het er... staat geen naamplaatje onder jouw beeld? Nee, maar wel in de catalogus, zeg maar. staat er wel bij dat oh. klaarskoper, de Zandvoortse nou, Dorp. Gelukkig, ja, gelukkig. Voor eeuwig. Je bent op zoek naar een andere dorpsomroeper of dorpsomroepster in de toekomst? In de toekomst. Vertel. Volgend jaar dan uh, krijg ik de leeftijd van 80 jaar. Mm. En ja, eigenlijk vind ik het dus dat het dan tijd wordt dat ik er een keer mee uitsche. Dus volgend jaar gaan we lobbyen via de gemeente, dus, hoor. Want het is een gemeentelijke een uh, onbetaalde, een onbetaalde uh, gemeentelijke functie. En dan gaan we met de gemeente gaan we dus een lobby doen, net als met uh, dichten bij zee, zeg maar. Ja. ...wordt het ook voor de omroepen gedaan. En dan gaan we toch kijken of we daar een uh, andere figuur voor kunnen vinden. Want ik zou graag na, na mijn tijd nog willen weten hoe het gaat, hoe het gaat. En misschien een nieuwe persoon een beetje inwijden in, ja, het, uh, in het geheel. Ja. En ja, een klein beetje aandacht aan kunnen besteden en zo dus het in wezen overdragen, maar daar praten we pas over volgend jaar. Oké, okay, maar dat is snel genoeg natuurlijk. Dat is zo. Ja, om, ja dat is zo. Om. Hoe ga je dat aanpakken in wezen een nieuwe om door de gemeente. Ik weet niet, de gemeente gaat waarschijnlijk lobbyen. De gemeente gaat denken een advertentie plaatsen voor de kandidaten. Is er een bepaalde leeftijd waar je aan moet voldoen? Dus nee hoor. Nee, je kan ook nee met je 13 jaar. Ik was ook 64 toen ik begon, dus ja. Eh. Ja. Maar je kan ook heel jong al ja, spreken. Eh. Ja, Als je de uitstraling hebt en je hebt een volume genoeg om eh, bekend te maken. Je hebt ook zelfs wel jeugdstads- uh, en dorpsomroepers in bepaalde steden. Ik ben dit jaar in Zwolle, heb ik in de jury gezeten voor, uh, voor de jeugdstadsomroepen uh, van Zwolle. Oh gaaf. Ja, heel leuk. Hoe oud was die? Twaalf jaar. Jonge meisje? Jonge. Een zijn er uh, vrouwelijke of meisjes dorpsomroepen? Wij hebben, wij hebben in ons schilder nu twee vrouwelijke omroepers. Ze zijn eigenlijk alle twee al hier geweest. Het verleden jaar was de een er en uh, dit jaar was de ander er. Dus Grappig. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk nog maar net dat ze er zijn. Hooguit zijn, twee jaar. Ze uh, zijn twee jaar, twee jaar is een beetje zijn ze lid, ja. En hoe komt dat opeens? Eerst was het een mannenwereld en toen op de een of andere manier kwamen die twee vrouwen. Ja, maar, gegaan. maar als je in de landen kijkt af en toe, dan kun dan, dan je dat nog hier en daar wel eens lezen. Dan zie je nog wel eens een omroepster op de fiets gaan of zo. Dus er zijn er in, in het land wel meerdere... Maar ik denk dat het ook wel een beetje komt. Die ene is bijvoorbeeld standwerker op de markt. Ah, dat scheelt. Ja, en ja dan zit je er al heel dichtbij ja, natuurlijk. precies. is je stem al helemaal getraind. Dus ja, je zit er al heel dichtbij. Dus als ze het dan leuk vinden, dan zeggen ze, nou dat ga ik ook doen. Maar we hebben dit jaar toch wel vrij veel nieuwe leden gekregen. We hebben er nou divers uit Zeeland bijgekregen. En, en nu in Appingedam hebben we er een nieuwe bij gekregen, oh. Doordat we daar omgeroepen hebben, een concours hadden. En in Middelburg hadden we een concours. En er is ook een erbij gekomen. Dus, nou, dus je uh, moet via de omroep gaan. Dan ja, kunt, uh, tenminste, dan, ja. Dan, dan, dan horen ze het. En dan hebben ze, de, de soel, ze voelen er wat voor om dat ook te doen of niet, natuurlijk. Dus dat is wel leuk. Dat is, uh, dus, uh, als je dan aangaat, dat we hier dus... Uh, ik had 18 inschrijvingen hier voor het concours, 17 dagen geleden. 18 stuks, er zijn er drie afgevallen. Oh. Hier werden er nog 15 over, maar we hebben hier wat met zeven man gestaan. Zo, ja. Hm. Dus je hebt nou dikke dubbelen. Dat is wel prettig. Daar zijn we ook wel heel blij mee, natuurlijk. Ja. Waar moet een nieuwe dorpsomroeper of stur aan voldoen? Nou, dat zeg ik, hij moet uitstraling hebben, hij moet volume hebben. En hij moet, uh, hij moet publiek kunnen boeien. Dat zijn eigenlijk de drie, ik uh, kan je wat vertellen, de juryrapporten, die geven dus ook, uh, ook drie. Uh, die, die geven aan uh, duidelijkheid, algemene indruk en volume. Ja, daar wordt op uh, gejureerd. Ja, daar wordt ja. op gejureerd. Stel, er zijn nu twee mensen in stand voor die dingen. Jeetje, dat lijkt me wat. Waar kunnen ze zich nu melden? Dat ken ik nog niet. Dan moet je, dat zeg ik net. Er komt een oproep straks in de, in de plaatselijke pers. En daar zal wel in, in vermeld worden wat, wat de procedure gaat worden. Maar stel, dat iemand zegt: Ik wil eerst met jou praten. Want ja, uh, ik wil even wat meer weten ervan. Dan nou, mee... ik geloof dat we dat. Nou, dat moeten we op zijn beloop laten, denk ik. Ik denk dat je in dat geval iedereen dezelfde kansen moet geven. En gewoon één procedure moet ja. volgen. En uh, nou, in heel weten ze dus echt wel al wat een omroeper is. Ja, dat lijkt me ook wel. <laughs> dus ik denk dat je gewoon moet zeggen van dit is de procedure en uh, wie daar interesse in heeft, die reageert daarop. En dan gaan we wel zeggen, kijk hoe het, hoe, het, hoe het zich verder uit gaat pakken. Als er maar één is, dan is het makkelijker. Als er meerdere zijn, zal er een selectie moeten plaatsen. Ja, precies. Met alle juryleden. Ja. ja, En natuurlijk de eisen van... Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nou, ik ben heel benieuwd uh, inderdaad ik wie ook. het wordt en uh, wanneer. En, uh, het probleem wordt alleen als niemand zich meldt. Uh, ja, dan hebben we inderdaad een probleem. <laughs> nou, dan moeten we naar school gaan uh, beginnen voor <laughs> of zo in het pluspunt Noord. <laughs> ja. Goed, hey, Klaas, hartstikke bedankt en uh, heel veel succes. En uh, ja, blijf het altijd uh, met volume doen. Komt goed. Dankjewel. Graag gedaan. Het gaat gedicht met de brief die je vandaan zond. Tijd draait alles om, wat eerst prachtig was, wordt lelijk. En wat je toen zo moeilijk vond, daar denk je niet meer aan. Laat je me nog aan. wat onaf was, blijft wel liggen zo Uh, op Radio CFM Zandvoort heeft u hem gezet. En u luistert naar het Kunst en Cultuurcafé op vrijdagavond 9 oktober in Hotel Hoogland. En tegenover mij zit Yvonne Bijsterbol en die maakt zelf gedichten. Yvonne, je hebt vorige keer, dat is alweer een paar maanden geleden, meegedaan in de Agatha-kerk, als ik het zo goed uitspreek. Uh, waarom doe je mee met gedichten? Nou, ik ben eigenlijk begonnen met gedicht, of met dichten, nadat mijn vader was overleden. Ik heb voor zijn crematie zelf een gedicht geschreven. Ik had toen zoiets van aan de dominee gevraagd, wilt u het voordragen? Toen zei hij, het heeft veel meer waarde, ook voor jezelf als je het zelf doet. Probeer het, ik lees het gedicht. En mocht je het niet meer kunnen, dan maak ik het voor je af. En tot mijn grote vreugde heb ik het wel zelf af kunnen maken. Oh, dat is geweldig. Heel emotioneel, maar wel ja, heel mooi en heel fijn om dat zelf te kunnen doen. Ja, kan me voorstellen. En toen afgelopen winter uh, werd on, bij ons in de kerk, in de protestantse kerk, uh, besloten om een nieuwe vorm van exposeren te. Er werd een nieuwe kunstcommissie in het leven geroepen die dat ging doen. En toen zei ik van, nou, ik wil ook wel eens een gedicht exposeren. Toen zei ze, nou, wat leuk. Uh, dus toen heb ik een eerste gedicht geschreven en toen kwam eigenlijk kort na de aankondiging van de expositie en toen had ik ze iets van, nou, daar wil ik wel aan meedoen. Ja, want ik heb dus, ze gezien inderdaad, ja. het is leuk, het wordt steeds, ja. ieder jaar wordt het weer uh, meer eigenlijk. ja. Andere mensen doen er mee, want anders blijft het zo'n vaste club en dat zou jammer zijn. Ja. Dus mensen, jij, jij durft het ook te doen. Er zijn natuurlijk ook mensen die willen dat wel, maar die vinden dat toch een beetje moeilijk. Want ja, je naam staat eronder, het komt prominent te hangen. En ja, ja mensen kunnen het mooi vinden, kunnen ja. het niet mooi vinden. Dat, dat is best wel pittig. Waarom heb je het wel gedaan? Ik heb het wel gedaan, eigenlijk omdat op mijn eerste gedicht in de kerk heel veel positieve reacties kwamen. En dat ook bij het overlijden van mijn vader. Mensen zeiden, joh, wat knap, wat heb je dat mooi gedaan. En toen hebben we zelf ook het bedankkaartje, heb ik toen ook zelf het gedicht voorgeschreven. En zo is het begonnen eigenlijk. En zo is het begonnen. En het eindigt helemaal niet meer. Hè? En het eindigt nooit meer, want <lacht> nee, nu heb ik maar één woord of een gebeurtenis nodig. Of ik zie iets moois, of juist iets heel verdrietigs. En nou ja, Ingaard. vloeit het uit papier. Want je zegt, je hebt vanavond nog een gedicht gemaakt. Ik heb vanavond nog een gedicht gemaakt. hoe laat gemaakt. was dat? Kwart voor acht. Kwart voor acht, kun je nagaan dames en heren. Kwart voor acht, nog even snel. Ja. kwam het uit het hoofd. Ja. Uh, hoe, hoe gaat zoiets? Ik bedoel... Nou, dit gedicht, het zat al een tijdje in mijn hoofd. Ik had zin in... Ik wil toch een uh, seizoensgedicht maken. Ik heb een wintergedicht gemaakt, een lentegedicht. Ik heb geen zomergedicht gemaakt. Hoewel, bagage, zou je min of meer een zomergedicht kunnen noemen... En dan kan ik had nu, ik moet een gedicht al voor de herfst maken. En dat heb je en even gedaan. gedaan. En hoe lang duurde dat voor het klaar was? Tien minuten. Zo. Dus ja. je, hersens zijn eigenlijk al getraind of waren misschien altijd al zo. Als je wat ja. zag, dat je dacht, dat da, da, da, da, da. Precies, ja, want ik vind wel dat het mooi moet lopen. En sommige gedichten kom ik ook op terug. En ik zet ze in mijn computer, ach, en dat is dan het makkelijke van een computer. Ja, je hoeft precies. niet te strepen, nee, nee, je kunt kan af en toe nog, nog iets liederen. wat veranderen en, uh, ja. Ik denk voor de luisteraars, is het wel leuk de naam Bol? Je heet Yvonne Bijsterbol. Bol. Misschien uh, dat sommige mensen. Oh, dat is er eentje van die. Wat wil je over jezelf vertellen? Uh, nou, ik ben een, een, een kleindochter van. Uh... Ah, die bonen, de aardappelenboer. Oké. Okay. <laughs> dat was zijn eh, beroep. Van. En ook zijn bijnaam? Uh, nee, zijn bijnaam was Boon. Hij heette gewoon Bol. Okay. Maar zijn bijnaam was Boon. Waarom dan? Ja, dat weet ik niet. Volgens mij gewoon omdat het wel een eigenwijze snijboon was. <laughs> dat, dat denk ik. <laughs> de rest van jullie weet je Boon, hey Boon, iedereen ja. weet met oh die rare snijboon. <laughs> ja, dat is grappig. Waar ben je geboren? Ik ben ook geboren in Zandvoort. En welke school ben je geweest? En ik ben naar de Albert Plesma school geweest. Oh, ja. Hey, grappig. Die heb ik ook opgezeten. Ja. Meneer Rankema, meneer ja. Van Elk. Ja, precies. Grappig. Ja. Wat voor werk heb je gedaan en doe je nog? Uh, ik werk in de kinderopvang. Ik heb eigenlijk voor ik in de kinderopvang ging werken, uh. Uh, gewerkt in Amsterdam in het thuis voor ongehulde moeders en kinderen. Of tenminste voor alleenstaande ouders en kinderen. Maar meest zaten de meiden van 16, 17. Oh, dat is pittig. Drugsverslaafde ouders met kinderen. Uh, zeer positieve kinderen. Zo. Nou, dan kom je na twee jaar trillend thuis en heb je zoiets van... Zijn er ook nog leuke contacten ja, met ouders? Precies. Want die waren er op één hand te tellen. Zo. En toen heb ik voor mezelf besloten... Ja, ik wil gewoon leuke contacten met de ouders. En het leuk met een ouder over een kind hebben. En niet van je moet morgenochtend om half negen hier staan om je kind in bad te doen. Zo. Ja, dat dat ging zo daar. Dat, ja. Zo ging dat daar. Dus ik heb zoiets van... En toen heb ik heel bewust voor de kinderopvang gekozen... En ik ben 15 jaar geleden zoiets bij Pippeloentje begonnen in Zandvoort. En ik ben daar nu adjunct. Leuk. Adjunct directrice. Ja, adjunct. Ja, dus ja. ik sta twee dagen op de groep en uh, dan heb ik uh, acht kantorenuren. Oké. Okay. En wat moet je zoal doen als adjunct van een kinderdagverblijf? Uh, ik maak troostpersoneel. Oh, dat is en pittig. Dat. dat is pittig. Zo. En ik beheer dan de oproepkrachtenpool. Ik ben zeg maar de oren en ogen van de directeur, zoals dat heet, binnen mijn locatie. En uh, gesprekken met ouders, intakes, maar ook de risico-inventarisatie, brandveiligheid, noem maar op. De risico-inventarisatie is dat het gebouw veilig moet zijn? Uh, het gebouw veilig, eisen. maar ook dat bijvoorbeeld over de gezondheid van de kinderen, uh, hygiëneprotocollen, noem maar op. Dat, dat is pittig in Nederland, dat op zich is het heel ja. goed, maar het dus is wel terecht. heel erg veel, terecht. Ja. En vaak. Ja. En toch tijd voor creativiteit. Ja, dat is ook wel een stukje ontlading. Ja, ja. Het gebeurt ook als er iets heel verdrietigs gebeurt op mijn werk. Dan maken er ook een gedicht over. Okay. Ja, want Misschien niet? wel twee. Ja, precies. De, de, de, de, de, de, de, de, soms is er gewoon ellende in ja. eh, iemands leven. Je zegt net inderdaad in Amsterdam. Ongehuurde moeder, kindjes met eten. Ja. Nou, dat is uh, behoorlijk ellende. Ja. Dat, uh, en waarom schrijf je gedichten? Schrijf je het van je af? Is het, uh, je zegt het is een ontspanning. Het is, het is een hobby. Uh, het is een ontspanning. Het is een hobby. Ik vind het leuk om te doen. Ik hou ook van, ik hou van schrijven en ik hou van mooi. Dan van mooi schrijven. Oké, mooi schrijven. Mooi schrijven. Ik vind het ook leuk als ik iets lees en het loopt. Er zit ritme in. Er zit gevoel in. Ik lees ook graag, ik lees dan ook wel graag dingen waar gevoel in zit. Ja, precies. Het moet een soort inhoud hebben. Het moet niet zo van de trein gaat om zeven uur, dat, Nee, precies. Nee, het moet echt wel ook een beetje lopen dan. Ja. Wat heb je als eerste gedicht uitgekozen om te Ik vertellen? Ik heb als eerste gedicht een gedicht uitgekozen... wat bij de expositie heeft gehangen. En dat heet, naar het thema, Horen, Zien en Zwijgen. Horen dat wat niet verteld wordt. Zien wat verhuld wordt. Spreken over wat verzwegen wordt. Horen wat niet verteld wordt. Maar laten weten dat het verstaan is. Zien wat verhuld is. Tonen dat het gezien is. Zwijgen over wat verzwegen wordt. Troost bieden in woord en gebaar. Zonder woorden, zonder blik, zonder oordeel. Horen, zien en zwijgen. Zo, dat is uh, serieus. Het is, het is mooi. Het heeft een, een, een behoorlijke inhoud waar je ja. over na gaat denken. Ja, dat probeer wow. ik ook wel met ja. mijn gedichten om. Ja, ik had laatst een gedicht over de lente. Dat was juist heel licht. Daar vond ik zelf heilig diepgaand in zitten. Maar dat vonden mensen toch wel echt. wel heel mooi. Ja, ik zeg, ja, ja maar voor ja. mij doen is het wel een licht gedicht. Ja, ja het is misschien ook een licht onderwerp, hè, ja. lente. Ja, tuurlijk, je kan ja. aangereden worden in de lente, weet ik het ja. allemaal. Je kan alle kanten op met het thema lente. Vond je het niet vreselijk moeilijk, zo'n thema? Horen, zien en zwijgen? Nou, ik denk dat ik een van de kunstenaars was die het dan wat makkelijker had... Want in woorden kun je ze al zeggen. En ik kan me voorstellen dat in beeldhouwwerk of een glaswerk of een schilderij... het veel moeilijker is om te laten zien. Ja, precies. Dat lijkt me ook. Ja, want dan krijgen we die drie aapjes. Nou ja, dat kent de hele wereld erbij. Ja, precies. Dat, uh, ja. Maar ja, je moet wel inderdaad gevoel hebben. Want uh, hoe lang duurde het voor je dit uh, klaar had, dit gedicht? Dit gedicht, ja, ook eigenlijk wel vrij snel. Ik denk... Uh, nou, een kwartiertje, twintig minuten. Oh, Wauw, want er zit heel veel diepte ook in. En over nadenken, serieusheid. En, ja. En dit is vrij uh, lang ook. Dit, iedere keer is er weer iets waar je er wat van leert. Ja, ja en wat ik dan ook mooi vind, zoals in dit gezicht, gedicht, is de herhaling. Zo van horen dat wat niet verteld wordt. Dat komt later weer terug. Ja. Horen wat niet verteld wordt. Maar laten weten dat het verstaan is. Ja, dat bedoel ik. Wauw. Hoe kom je daarop? Is het omdat je zelf kinderen hebt? Je werkt met kinderen? Je wil zeggen, nou luister nou eens even naar me. En je probeert echt dat het kind ja. echt diep luistert. Of is dat juist niet? Nou, ik denk dat het meer nog is de problemen van mensen. Dat je die hoort. Ook problemen die mensen je niet vertellen. Ja. Dat, is dat je toch te, tussen de regels door kan lezen. Wauw. Oh, dat vind ik heel mooi inderdaad. Ik hoor, ik hoor ook wel dat daar... Dat krijg ik dan terug van mensen als feedback. Van ja, je kunt over het algemeen wel goed horen wat niet verteld wordt. Zo, maar dat is moeilijk. Maar heb jij ook een soort cursus gedaan? Want je, je, je krijgt nee. dingen weer terug erin. Dan heb je bijna het van nature eigenlijk. Dat je die dingen weet die eigenlijk bij gedichten zouden kunnen. Ja, en ik kunnen. heb denk ik gewoon ook heel veel gedichten gelezen. Oké. Okay. Ik was me eigenlijk helemaal niet zo bewust. We, we zijn tien jaar geleden verhuisd. En er stond nog steeds een doos met boeken in de schuur. Dus ik zei tegen mijn man, nou, verdorie, nou ben je de schuur aan het opruimen. Je bent achterin de schuur. Daar moet volgens mij ook die doos staan. Ja. Ik wil die doos hebben. Nou, het bleek dus geen één doos, maar het bleek zes dozen te zo, zijn. En er zat één doos, hele doos met gedichtenbundels in. Oh, dan heb je je dus Ja, die heb ik gewoon altijd wel gelezen en weer in de kast gezet. Maar ja, kennelijk toch uh, wel wat van geleerd. Ja. Want welke onderwerpen hebben jouw voorkeur? De uh, meeste van mijn gedichten gaan toch ook wel over het geloof. Ja. En het kerkelijke geloof? Of kerkelijke allerlei geloof. soorten geloof? Nee, meest het kerkelijke geloof, maar ook dan hoe je dat in praktijk vormgeeft. Want ben je katholiek of gereformeerd? Nee, uh, of, uh, hervormd. Hervormd. hervormd, hervormd, hervormd protestant tegenwoordig, ja. ja, ja. Precies, protestante kerk. Bent ook actief lid daar? Ik ben actief lid, ja, ben leuk. ouderling. Striba. Oh, ja. Oftewel, ziekenatressen. Kun je uitleggen wat een ouderling is aan de mensen die het niet weten? Een ouderling is uh, het korte lijntje tussen de dominee en de mensen. Mm, klinkt ook mooi. Ja. <laughs> <laughs> maar wat, wat houdt dat in de praktijk Dat houdt in de praktijk in. Uh, ik heb gezegd toen ik mijn ambt aanvaarde: van ik heb een gezin, ik heb een baan, dus heel veel tijd voor bezoekwerk, et cetera. Heb ik niet, maar ik heb dan nu bijvoorbeeld het scribaat op me genomen. Dus de secretaris, ik maak de notulen van de kerkenraadsvergaderingen. Ik maak de agenda. Uh, ik organiseer vaak het hemelvaartontbijt. Uh, de startzondag, de barbecue. Ik heb niet Gewoon. veel tijd, maar het komt toch wel allemaal toch in wel, orde. Ja. <laughs> geweldig, geweldig. Wat zou je als tweede gedicht willen voorlezen uit eigen werk? Als tweede gedicht zou ik bagage voor willen dragen. Het past bijna in kunstkracht 12 met ja. koffers. De bagage ja. die we mee zeulen. Ja. <laughs> bagage. We gaan op pad. Ieder met onze eigen bagage. Gaan we onze eigen weg. Onze voetstappen worden geleid. Op de weg die voor hen bestemd is. Soms een geplaveid pad. Dan weer vol rotsen en gevaren. Een weg die we niet altijd willen gaan. Wanneer de stormen van het leven. Ons pad teisteren. Wil dan uw licht laten stralen op ons pad, opdat we ons gedragen weten, de zorgen in uw hand mogen leggen en de zonneschijn hervinden in ons leven en naar het geplaveide pad geleid worden. Al moeten rotsblokken en obstakels overwonnen worden, wil uw licht laten schijnen in ons hart, wanneer het verduisterd is door verdriet. Uw hand zorgt voor een behouden thuiskomst, wat er ook in onze bagage zit. Als zij te zwaar wordt, mogen wij u vragen ons te helpen dragen. Wauw, ik vind dit net eigenlijk iets wat de dominee of jij zelf kan voorlezen in de kerk op ja, zondag. is ook wel eens gebeurd. Ja, ik wou zeggen, uh, ja. ja, dit klinkt echt, uh, hè? daar word je stil van. Ja. Ja, mooi. Nou, dankjewel. Ja, gaaf. Heb je dat zelf aangeboden? Of zij is de dominee of iemand anders naar jou toegekomen van luisteren? Nou deze is nog niet voorgedragen, maar ik heb uh, voor de Eukenmedische Dienst in augustus heb ik het uh, gedicht zien geschreven. En dat is ook voorgedragen. Oké. Okay. En dat gaat over, uh, je hebt het niet bij je? Ik heb het bij me, ik wil het ook al ja, voorlezen. Ja, dat is goed. Het is ook keurig netjes allemaal, hè? allemaal in uh, plastic verpakt, een mooie handzame map. Ja, maar map. Dat, dat is ook omdat ik het op de computer bewaak heb zoiets van als mijn computercrest ja. mijn gedichten kwijt. Ja, klopt, ja. Het, dus uh, ik had zoiets, ik moet ze ook wel dubbel veilig stellen. Mm, slim. Zien, met gesloten ogen vouw ik mijn handen, vraag ik om te mogen zien. Wijs mij de weg die ik moet gaan, geef richting aan mijn pad. Al wijst u me soms de moeilijke weg die ik liever niet wil gaan. Ik vouw mijn handen. Uw licht geeft mij zicht, wijst mij de weg. Ik weet me gesterkt, gedragen door U. Aangeraakt door Uw licht zie ik mijn weg. Op het moeilijke deel van het pad sluit ik mijn ogen. Weet mij geleid door Uw vaderhand. Ik leer te zien door het sluiten van mijn ogen... Ik leer mijn ogen te sluiten opdat ik mag zien. Zo. Wauw. Wow. <laughs> Heb je een bepaalde bedoeling met gedichten zoals deze? Nou, deze is gevraagd van, kun je een gedicht maken rond het thema zien? Ja. Nou, dan denk ik van, ja, wat wil ik dan? Wat wil ik zien? Ja, precies. En dit is ik wil, wil zien dat ik me gedragen weet op het moment dat ik het niet meer zie zitten. Ja. Dat ik mijn handen kan vouwen. En dat ik mijn vragen help me. Ik leg het bij u. Ja. Mooi. Wat doe je nog meer met gedichten? Stel uh, dat er een verjaardag is of zo. Doe je ze wel als cadeau? Uh... Uh, ik, heb, ja, ik geef ze wel eens als cadeau. Zoals een vriendin der zoon die deed afgelopen mei eerste communie. Daar heb ik een gedicht voor geschreven. Uh, onze yoga lerares die geeft dat eind na afloop van het jaar... Krijgen we een klein cadeautje mee voor de zomervakantie? Mm. Ik zoiets, dan wil ik haar ook iets geven. Ja, en Ik heb ja. voor haar dus een gedicht gemaakt. Heel ja, leuk. Ja. Doe je ook bij feesten en partijen? Je zegt wel bij trouwerijen, doe ik het wel. Bij, bij uh, kerkelijke belangrijke. Uh, nou, soms. Zaken. So, eigenlijk wel eens het meest bij geboorte. Eigenlijk nooit bij verjaardagen. Maar mm. bij geboortes. probeer ik ook altijd wel even een op dat stijl maken. Gedicht te maken. Zo te maken iets Zodra je iets de, iets wat de naam weet. Dan, uh... Ja, maar ook van uh, soms hebben mensen heel lang moeten wachten op een kind. En... Ja. En dat, dat vernoem je dan uh, heel netjes? Ja, uh, dat vernoem van, ik dan, uh, ja. ja. Wat leuk. Wat troostend denk ik ook wel. Ja, en ook voor mezelf wat troostend. Ja. Ja. Heb je ook gedicht in huis hangen netjes in een uh, mooi lijstje eromheen nee. of zo? Dat niet, nee. Oké, okay, nee, want ik kan me zo voorstellen dat je denkt van... Uh, nou ja, ze zit nu keurig geordend in een map, maar... Nee, ik heb wel zo af en toe, dan pak ik even mijn map en dan ga ik even bladeren. En dan komt het weer terug allemaal. Komt weer terug en... Uh... ja, Vind je er zelf ook uh, troost in, in jouw gedichten? Ook later ja. nog een keer, terwijl je ze nog ja. hebt voorgelezen? Je hebt natuurlijk die, die, die uh, sprekenbeurt van... Ja. praten ja. bij jouw vaders begrafenis, die heb je ja. natuurlijk nog. ja. En ik heb bij mijn moeder... Die heb ik ook nog. Want mijn moeder is vorig jaar in de juni overleden. Toen heb ik ook een gedicht gemaakt. En toen heb ik aan haar sterfbed gemaakt. Ja, dus daar wist ze eigenlijk dan nog van? Die, die, nee, daar Wist ze okay. niet meer van. Nee. En dan zeggen mensen van... Nou, hoe ben je dan daarop gekomen? Want het ging als een vlinder. Ik zeg, nou, we zaten aan haar bed en op haar dekbed. Hoe stonden vlinders? Oh. En ineens, zeg, het kan ja, vaak ook bingo. een beeld zijn, een zin die ik lees, uh, een woord wat ik zie. Een beeld en ik denk van, hé, hey, daar wil ik een gedicht over maken. Dat is heel knap ook om dat te kunnen doen. En ja. ben je, je bent je moeder ook kwijt, je bent je vader ook kwijt. Ik bedoel, het zijn allemaal vreselijke dingen. En dan sta je daar toch achter die spreekstoel met de microfoon uh, ja. zo'n gedicht te uh, Maar dan voor heb ik dragen. ook zoiets van. Dan wil ik het ook voor, voor hun doen, als, als een soort eerbetoon. Ja. Uh, een stukje uh, levensbeschouwing uh, misschien wel van iemand... Maar daarnaast wordt het natuurlijk wel volledig ja, in. Is maar dat is dat man. Ja, maar ja. is logisch. Ja, precies. Wat apart, hè? Want een heleboel mensen, die, die, het is sowieso voor iedereen heel moeilijk, denk ik, als je ouders overlijden, dat je daar staat uh, te vertellen. Ja. Want de mensen kunnen het ook dat niet, daar heb ik alle begrip voor. Maar gedichten, dat is toch even iets, iets, iets anders weer. Het is, het is, ja, iedereen nee. voelt zich geroepen om zoiets te, te, te vertellen. Uh, ja, ja, je moet een ja. woordje doen, dan is het maar heel ja. erg kort. Dat hoort er toch een ja. beetje bij. Maar jij gaat daadwerkelijk een gedicht maken voor zowel je vader als later ja. je moeder. En daar besteed je heel veel tijd aan. Het ja. Troost het jezelf ook? Ja, dat troost me ook. In een, ja, als ik het dan lees, ja, dan voel ik me toch ook weer een stukje gedragen. En vind ik dat heel prettig. Ja knap. Ook heel ja. creatief eigenlijk. Want je kan ja. ook denken, nou ja goed, ik doe gewoon uh, ik, uh, haar levensbeschrijving. Vertel ik gewoon. Ze is geboren met 13 ja. anderen, bla bla bla, bla. Ja. Dat soort uh, zaken. Maar jij doet het echt duidelijk in een gedicht. Ja, ik doe het meer in een gedicht. En hoe lang doe je dat eigenlijk al? Uh, gedichten maken. Nou, het gedichten maken. Ik denk, ooit in mijn puberteit wel eens van, van ik hele korte gedichten. Daarna gewoon niet. Tot nee, mijn vader okay. is overleden. Nou, en dat was in opeens... 2001. Oh. Dus al al je, nou, dacht nou wil ik het ja. gedicht maken voor die man. Ja, nee, en dat ik iets weer... zag en dat ik dacht van... Oh, dat wil ik gewoon vangen in, in een gedicht. Ja, mooi. Ja. Geweldig. Jouw kinderen, je hebt een zoon geloof ik en een, ja. en een, een dochter. dochter. Hebben die al iets dat ze denken... Oké, okay, ik ga ook al schrijven, mama doet het. en ik Nee, hoor hoe nog mama niet, doet. maar ja. ik weet wel... Mijn eerste gedicht wat in de kerk hing, hing winter... Daar had me zo van... Ja, maar je gaat toch niet je gedicht weggeven? Ja. Het hangt daar. Ik zeg, ja, ja oh. ik, zeg maar dat, ik had het naar iemand toegebracht die het ging inlijsten. En hij had het in de auto zitten lezen. En hij zei, ja, je gaat nou je blaadje met je gedicht weggeven. Ik zeg, ja, maar ik heb het nog wel een keer. Dus als je het heel mooi vindt, kan ik het voor jou ook uitprinten. Geweldig. Hoe oud is die toen? Was hij was het? toen uh, zes. Zo, dat is een wijs jongetje, vind ja. ik. Wauw. Hij heeft zoiets van, ja, dat, dat, dat, waarom doe je ja. dat inderdaad? Zo persoonlijk. Dat vind ik knap. Ja. Zo jong. Is een gevoelige jongen ook? Ja. Ja, wauw. Heb je een favoriete schrijver? Dat, je, nou, dat vind ik dan zo geweldig van gedichten. Die man of vrouw. Nee eigenlijk niet. Je hebt helemaal geen cursussen gevolgd. Het is dus eigenlijk, eigenlijk vanuit nee. jezelf. Je gevoel. Je vader ja. overlijdt. Je denkt nou iets zeggen. Dat, nee ik denk dat toch maar een gedicht doet. En nou, nee, het, het, was, het was mijn vader overleed. En toen zag ik ergens de woorden staan. Oneindige stilte. Hmm. Ik Denk ja. Dat is nu begonnen, die oneindige stilte. Ja. En daar heb ik dus een gericht over gemaakt. Wauw. Mooi hoor. Ja. Ja. Geweldig. Dat toch latere leeftijd komt... Uh, komt dan het zal toch, ja. Eigen te eigen gezeten hebben. Ja. En ik heb natuurlijk best wel een creatie... Ik bedoel, met kinderen moet je creatief zijn. Ja, ja, precies. Zijn, als je ja. met kinderen werkt. Ja. Zeker kinderdagverblijven. Uh, ja. Iedere keer als een moederdag is en kerstmis ja. en dat soort zaken. Maar dit is natuurlijk even wat anders. Dit is ook heel veel gevoel, vind ik persoonlijk. Je geeft je een stukje bloot. Ja. Je laat dus dus natuurlijk heel een heel stuk ja. van jezelf ja. zien. Dus we kunnen je volgend jaar weer tegenkomen in uh, ja, dat denk ik de, wel, ja. de gereformeerde ja. kerk weer, want ze doen het geloof ik om en om. Uh, nee, ja, gaat of de protestantse kerk. Ja. Ja. leuk. Zou je nog als afsluiting uh, een gedichtje willen doen? Ja, dan wil ik het gedicht voorlezen wat ik vanavond geschreven heb. Ja, dat vind ik zo knap, hè? Zo even een kort vraag, hapziek idee. <laughs> Super. Huh. Even zoeken. Ja. Nou, zoals ik al zei, dus over de herfst. Hersttapijt. Vallende bladeren vormen een bondgekleurd tapijt, zoals ook ervaringen het leven van een mens kleuren. Sommige bladeren warm van kleur, andere grauw, zoals het leven van een mens, gekleurd wordt door warme herinneringen. Maar ook de minder fijne herinneringen, verdriet en smart hun deel van het tapijt vormen. Maar zonder grauwe sombere kleuren zouden de warme kleuren niet tot hun recht komen. Laten we de warme kleuren in ons hart koesteren, zodat zij de overhand hebben en als een mooi tapijt onze ziel mogen bekleden. Ik word hier uh, wel stil van. Het is, het is echt iets om nog langer over na te denken. Ja. Wow.